أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقدوتي وقائدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Alayha nahya wa alayha namood. Wa fi sabyliha Allah insha'Allah. En maar ba'd. Assalamu alaykum Ik vandaag. Wil ik het hebben over een verhaal. Van een man. Die subhanallah Adim die Zijn da'wa. Heeft zo'n vruchten. Dat wij er heel wat kunnen uitleeren. Die man is Abu Yazid al-Bastami en die is afkomstig van de stad Bastan in Perzië. Persië, Perzië we weten, Perzië is Iran, uh, Iran, Chorassan uh, en heel wat andere gebieden in die streek. Om te beginnen voor alle duidelijkheid. Deze man is van el Sunnah al-Jamaa en deze man is gekend als een Zahid. Hij leefde tussen de 7e en 8e eeuw. Hij was een Zahid. En wij weten, een Zahid betekent iemand die volledig het heeft uitgesproken over de dunia. En die zijn leven draait om de aanbieding van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze man was van Faris, van bilad Faris, van Perzië. En dat is een heel belangrijk element. Want de dag van vandaag, wanneer wij spreken over Perzië, Iran, waaronder ook Iran, grotendeels, dan denkt iedereen direct aan de Rawafid. Denkt iedereen aan de Rawafid. En heel belangrijk om te weten is dat Iran 60% Ahle Sunna is. Agieel. Iran is 60% Ahle Sunna, is iets van 35% Rawafid, en 5% vuuranbieders, Joden, Christenen, enzovoort. enzovoort. in de meerderheid zijn Ahle Sunna en Jama'an. in lijken zij zijn zodanig onderdrukt... Dat wij alleen maar de, de, de stem horen van die vuur-anbieders, die al-majuus, al-mela'in het rawaafid Allah. Amen. En maar wij we moeten weten dat wanneer wij naar de geschiedenis van islam gaan, ja, gewoon de grootste geleerde van ehl Sunnah al Jamaah komen van Iran. Of van Perzië Ja, niet de laatste islam van ulama adjilla adbila di Faris. Maar na deze intro Abu yazid hij was op een, nacht, op een nacht aan het slapen. En hij hoorde in zijn droom een stem die zei tegen hem. Ja, ya Abel Yazid. Sta, dat was na, uh, na Salat al-Aisha. Hij zei tegen hem. Ja, ya Abel Yazid. Sta op. Doe doe En ga naar de kerk. Want de christenen hebben, hun feest, hebben nu een feest in de kerk. Ga en roep hen op tot islam. Ajieb. Abel Yazid. Hij staat op, hij doet wado, tawakkul aan Allah. En de, droom, de, de, de stem in de droom zei tegen hem. En jij zal wonderen en gunsten krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala. En een kennis, jij zal een kennis krijgen van Allah subhanahu wa ta'ala om deze missie te volbrengen. Dus hij is gegaan naar de kerk. Om te beginnen, ook heel belangrijk om te weten. Abu Yazid is gegaan naar de kofar. Abu Yazid heeft geen zaal ge, gehuurd en heeft geen flyers uitgedeeld, en heeft geen 12, 13 euro inkomen gevraagd om da'wah te doen. Hij ging naar hun. Hij ging voor da'wah te doen. Zoals de profeten, alayhimussalam, en de sahaba, en de volgelingen van de profeten ook waren. Zij gingen, naar, uh, zij gingen voor de da'wah, en zij wachten niet op mensen om naar hun te komen voor de da'wah. Heel belangrijk. Heel interessant voor ons om te weten voor degenen die nog twijfel zouden hebben over de da'wah, over de da'wah op straat, over het openlijk verkondigen van de dien van Allah subhanahu wa ta'ala, luister naar dit verhaal, naar deze dering. Dan wanneer hij aankwam, wat heeft hij gedaan? Hij kwam aan in de kerk. De riwaye zegt dat hij achteruit is binnengegaan. En hij is achterwaarts binnengewandeld. Niet met zijn, met zijn, niet met zijn gezicht, maar achter, achter, achteruit. Om geen respect te geven aan die afbeelden, ...afbeeldingen en aan die, die koffer, om hun niet, niet eer aan te, geen eer te geven. die hij met zijn rug naar binnen. Tayyib ging daar staan. De priester ging juist beginnen met zijn preek. Maar hij bleef, de priester keek rond en hij was plotseling bevroren. Hij, wist, hij kon niet meer praten. Waarop de mensen zeiden, oh vader, jullie weten koffer, ze noemen hun priester, ze geven hem de titel van vader. Zij Ze zeiden, vader, wat scheelt er? Hij zei, ik kan geen preek geven in het bijzijn van een volgening van Mohammed. Je ja, bent een moslim. Allee salatu hossa. En hij zei, hoe weet je dat hier een volgening is van Mohammed? Hij zei, hun kenmerken zijn terug te vinden in hun gezichten van de sujud. En subhanallah, zei zij zei de keef, een ja? moslim, hij zei, ja, ga weg, laat ons met rust, zodat wij ons ding kunnen doen. Ga gewoon weg, laat ons met rust. En dit is ook de reactie van een normale, dat is een normale reactie, wanneer wij da'wah doen. Ja, en subhanallah, mensen verwachten dat uh, plotseling alle poorten van uh, el Jannah open gaan. Tuurlijk, zullen zij zeggen, ga weg, wij willen jullie niet horen. Ga weg uit de mer. Jullie worden gearresteerd, wij zullen jullie in de cel houden tot de winkel sluiten om jullie boodschap niet over te brengen aan de mensen. Zoals dat de flieken tegen de broeders hebben gezegd twee dagen geleden. Zij, hij zei tegen hem, ga, ga naar buiten. Ga naar buiten zodat we ons ding kunnen doen. Abu Yazid zei tegen hem, nee. Ik wil, even iets, ik wil eerst mijn boodschap verkondigen, dan ga ik maar pas naar buiten. De priester zei tegen hem, ik laat jou niet spreken tot ik jouw vragen heb gesteld. En wanneer je antwoordt op de vragen, dan maar pas kunnen wij verder spreken. Hij zet tegen hem. Vraag wat je wilt. Jalla. Doe. Stel jouw vragen. En dit is een moslim. Je tahadda de kafir. Hij daagt de kafir uit. Omdat hij hoger is dan de kafir. Kom hoger. Ta'alaw. Is niet alleen maar van komen. Ta'alaw in het Arabisch betekent. Dat is het versier van de te Ta'alaw betekent kom. En ta'alaw van een niveau hoger. Yani, Jij bent hier en hij is hier. Hij moet zijn niveau verhogen. Niet zoals we hebben gezien dat de broeders zeiden op de mer, flyers over de hoofdhoek, Een flyer met een Davidster, een kruis en een, een maan. Alsof dat de maan symbool is van Islam. En we hebben de zwarte vlak van de Ida-Allah, dat is ons symbool. Lekker en zo gaan we het doen. Allahu akbar. Ja, Je bent een bent een moslim verhoog je niveau. Dus hij zei: kom maar, stel je vragen. Dan zei hij. De priester begint dan met zijn vragen. Hij zei, wie is de 1 en wie is één en heeft geen tweede? Wat is, is de twee die geen derde kent? Wat is de drie die geen vierde kind? Wat is de vier die geen vijfde kind? Wat is de vijf die geen zesde kind? Wat is de zes die geen zevende kent? En wat is de zeven die geen achtste kind? Wat is de achtste die geen negende kind? Wat is de negen die geen tiende kent? Wat is de tien? Wat zijn de tien die zichzelf kunnen vermeerderen? Wat, wie zijn de elf broers? Wat is het wonder dat, dat is verdeeld in twaalf? Wat is de familie, wie, welke familie bedraagt dertien personen? Wat, wat zijn de veertien zaken die Allah, die Allah heeft aangesproken? En wat, zijn de, wat is de zaak? Wat heeft, wat heeft Allah uh, afwin, uh, wat heeft geademd zonder een hart te hebben of een ziel? Wat is het graf die, die een gast heeft getransporteerd? Nog een vraag. Hij zei tegen hem... Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala geschapen? En Allah heeft deze yani, een, een groot gemaakt, of een positie yani, groot gemaakt, of uh, vergroot. En wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala geschapen? En hij heeft deze vernederd of verkleind. Wat heeft Allah subhanahu wa ta'ala geschapen zonder vader en zonder moeder? Wie zijn diegenen... ...die het paradijs zijn binnengegaan, die hebben gelogen in het paradijs zijn binnengegaan. En wie zijn degenen die hebben gelogen, die hebben de waarheid verteld, de ...en de hel zijn binnengegaan? En wat betekent... En dan zei hij de Sora, de eerste vier versen van Sora, de Dariet, ...en Dariyet, Daarom tot straks, inshallah, gaan we er verder op in. En hij zei... En wat is de boom die twaalf takken heeft? Elke tak heeft dertig bladeren en elke blad heeft vijf vruchten. Drie van deze vruchten zijn in de duisternis. En twee van deze vruchten zijn uh, in, in het licht. Antwoord je ja, Abu Yazid op deze vragen? En jullie moeten weten, subhanallah, heel de kerk was stil. Iedereen luistert, wat gaat deze moslim zeggen? Wat is zijn antwoord? Antwoord van Abu Yazid. Toen hij wou, het, Abu Yazid, nou natuurlijk het tawakul op Allah, subhanahu wa ta heeft hij gezegd... Maar uw eerste vraag, wie is de, eerste, wat is de, er, de enige die geen tweede kent? Allah subhanahu wa ta'ala is de enige en kent geen tweede. En jouw vraag voor de twee die geen derde kennen, dit is de dag en de nacht. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, en wij hebben de dag en de nacht geschapen. Dus Allah subhanahu wa heeft deze twee. En de drie die geen vier kennen, dit zijn de drie testen die Al-Khidr heeft gegeven aan Musa alayhisselaam. Uh, wanneer, wanneer hij, een uh, El heeft drie wonderen gedaan, zoals wij weten, ja, niet die in de Koran zijn vermeld. De eerste is de boot die hij heeft beschadigd. Het tweede, uh, uh, is het kind, uh, is het kind dat, dat werd gedood. En de derde is, uh, de, de, de muur in het dorp met, met de, met de inwoners zoals wij allemaal weten. Hij zei, en de vraag die je, je hebt gesteld, wat zijn de vier die geen vijf kennen? Hij zei, het Tawraat, het Zabur, het Injeel en het Koran. Dit zijn de vier die geen vijf kennen. Hij zei, en de vijf die geen zes kennen, zijn de vijf dagelijkse gebeden van de moslims: el Fajr, el Dohr, el Asr, el Maghrib en el Isha. En vijf die geen zesde kennen. En wat is de zesde die geen zevende kent? Allah zegt: We hebben de hemel en de aarde geschapen in zes dagen en wij werden niet moe. Waarop de priester hem heeft onderbroken, hij zei tegen hem: Ja, Abu Yazid, waarom zegt jouw Heer dat hij niet moe is geworden? Waarop Abu Yazid zei: Omdat de Joden hebben gezegd. Dat Allah subhanahu wa ta'ala de hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. En de zaterdag heeft hij gerust. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala hun heeft weer En hun heeft belogen. En hij heeft deze eigen geopenbaard. Dat Allah subhanahu wa ta'ala niet moe wordt. Hij zei. En de zeven die geen acht kennen. De zeven die geen acht kennen. Zijn de zeven hemelen die Allah subhanahu wa ta'ala heeft geschapen. En de acht die geen negen kennen. Wa yahmilu arsh rabbika. De acht engelen die de troon dragen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn er acht die geen negen kennen. En de negen die geen tien kennen. Zijn de negen wonderen van Musa salam die vermeld zijn in de Koran. Zoals we weten, de hand, steek jouw hand in jouw zij en jouw, in jouw, in jouw deze zal wit uitkomen. Dat is de hand van Musa salam. De hand, de, de stok van Musa salam die een slang werd. De, het oversteken van de zee. niet yani Toen de zee is gesplijt. Uh, het eten dat is gekomen. Van het paradijs. Van Musa alayhisselam. Het is dus de wonderen. Uh, de, de, de, de, de storm. In de tijd van Musa salam En dan de, de, de kikkers. Het bloed in de zee. De bloed, het bloed in de zee. En dan de luizen die werden verspreid. Onder de, onder de Egyptenaren. En dan nog de sprinkhanen die ook werden verspreid. Dat zijn de, um, de negen die geen tien kennen. En je vroeg me over de tien die zichzelf kunnen vermeerderen. Dit zijn de hasenet waarop Allah subhanahu wa taala in de Koran dat de hasenet zichzelf vermeerderen en Allah subhanahu wa taala genade aan wie hij wil of Allah subhanahu wa geeft aan wie hij wil. Hij zei, jouw jou, jou vraag over de elf. Yani de elf broers. Dat hij over spreekt Zijn de broers van Jozef, alaihi salam. Ja, abedi, ik heb elf manen gezien, elf planeten gezien of sterren. Deze sterren zijn de elf, ja niet de elf broers van Yusuf alaihi salam. Hij zei: jij vroeg mij over een wonder die in twaalf is verspreid. Allah subhanahu wa taala ziet in Surah al-Baqarah tegen Musa alaihi salam. Salam met jouw staf op de steen, zodat deze zou, euh, zou barsten. En uit deze steen, zoals Allah subhanahu wa taala zegt, zijn er twaalf fonteinen euh, uitgebarsten. Dit zijn dus een wonder die verspreid is onder twaalf. Hij zei Je ja, vroeg over de familie die dertien leden heeft. Dit is de familie van Yusuf alaihi In i ra'itu aha da ashraqoukaba wa shams wa al qamar ra'ituhum li elf uh, sterren zijn de broers. En Shamsu al is de vader en de moeder in totaal dertien. Hij zei, vroeg over de veertien, die hebben gesproken met Allah subhanahu wa ta'ala. Dit zijn de zeven hemelen en de zeven aarde. zoals Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd in de Koran. Die Allah subhanahu wa ta'ala, die tegen Allah subhanahu wa ta'ala zeiden, wij komen naar jou, wij komen naar jou onderworpen en luisteren naar jou, ja onze Heer, tegen Allah subhanahu wa ta'ala. De vijftiende vraag over de graf die, haar, die, die een gast heeft getransporteerd. Dit is Jonas, die werd getransporteerd in de buik van de walvis. Yani, de, Allah subhanahu wa beschreef de buik van de walvis als duisternis, in de, onder duisternis, onder duisternis. De duisternis van de nacht, de duisternis van de zee en de duisternis in de buik van de walvis. Dit is een graf. Maar deze heeft hem getransporteerd en uiteindelijk heeft zij hem aan de kustveiliging wel afgeleid, afgezet. Dit is de, de graf die haar gast heeft getransporteerd. Je vroeg over hetgene die heeft geademd zonder ziel of zonder hart. Allah uh, zegt... taala Was Was afun? Was En de morgen, en Allah bij de morgen. Bij de, de, de, de adem van de morgen, en yani, wanneer de morgen juist opkomt, uh, de morgen heeft geen ziel, heeft geen hart. Alleen Allah is weer op de morgen. Dan zei hij. Hetgene dat Allah heeft geschapen en groot heeft gemaakt, dit is, de, dit is in Zorat Yusuf terug te vinden wanneer Allah zegt in de En jullie plannen zijn groot of zijn groot, over de plannen van de vrouwen. Yani, de vrouwen die Yusuf ay salam. Toen zij de plannen hebben gesmeden tegen Youssef En dat heeft Allah van gemaakt. groot gemaakt. Hetgene dat Allah subhanahu wa ta heeft geschapen en heeft vernederd en verkleind. Allah subhanahu wa ta zegt over de stem van de ezel. Inna ankar al aswat La sawt al hamir. Allah subhanahu wa ta heeft deze verkleind en vernederd en, en gemarginaliseerd. Allah subhanahu wa ta'ala. Wat heeft Allah subhanahu wa geschapen? Zonder vader, zonder moeder. Is de negentiende vraag, wat heeft Allah geschapen zonder vader en, en, en de moeder? Hij zei, Adam alayhi salam, al-Mela'ika, de ram van Ismail a.s. en de kameel van Salih alayhi salam. Hij zei, diegenen die hebben gelogen en toch het paradijs zijn binnengegaan, zijn de broers van Yusuf a.s. die naar hun vader zeiden, O vader, onze, broeder, onze, broeder, onze broer werd opgegeten door de, door de wolf. En toen zij later Yusuf alayhi salam hebben ontmoet, heeft hij hen vergeven. En Allah subhanahu wa ta'ala openbaarde in Surah Yusuf dat, dat, dat zij werden vergeven. En Allah subhanahu wa ta'ala is de meest vergevingsgezinde. Zij hebben gelogen en toch zijn ze het paradijs binnengegaan. En met diegenen die hebben gelogen, die hebben de waarheid gezegd. En, en de hel zijn ingegaan. Wa kalat il Yahud, leis het il Nasara alayhi. Wa kalat il Nasara, zij zeiden de waarheid. De Joden zeiden dat de Christenen niet op de waarheid zijn, en de Christenen zeiden dat de Joden niet op de waarheid zijn. Zij zeiden de waarheid, maar allemaal in de hel. Hij zei, en jouw vraag over jouw vraag over het Allah subhanahu wa taala zegt: wa darwan wal hamilatir waqran wal jaryatir yusraan wal muqasimati amran. Want hij vroeg die priester. En hij vroeg deze zaken om de moslimen niet yani, te doen trillen. En te, te, te proberen on, ongemakkelijk te maken. Of om... Uh, en zoals subhanallah al-adim, even stilstaan met het Dariyat. Het Dariyat is dezelfde sora die die man heeft gebruikt in de tijd van Omar radiallahu anhu, om hun fitna te spreiden onder de moslims. Want hij gaf een verkeerde tefsir van deze eieren om de moslims af te dwalen waarop we kennen de riwaaie dat hij werd gestuurd naar Omar want de gouverneur wist niet wat hij moest doen. Hij heeft hem honderd zweepslagen op zijn hoofd gegeven en bij de honderdste zei hij tegen hem steekt het nog steeds in jouw hoofd. Hij zei, ja, het is weg. Je kent het niet meer van het derde En die zal de man, subhanallah, want sommigen gaan zeggen, ja, subhanallah, wat is dit voor akhlaak? Islam, Subhanallah, dit is geen da'wa, dit is geen da'wa, Islam." يا أخي الحكمة, الحكمة يا أخي موعدة العسنة سبحان الله ناد الدوت فان عمر ناد الدوت فان عثمان رضي الله تعالى عنهم كوامد الخواري جنارهم انزا زاد النو دو يو دعوة سالسان تخوي دو يو دعوة فرسبراتي أو كنيس اندو تفسير فان القرآن انزان انتورت لقد أدبني الرجل الصالح دفروما من حيث ما غلرت حيث ما حيث ما حيث ما حيث ما الله هو أكبر Internationale Talia, <coughs> <coughs> Dus hij zei over deze aya. de tefsir van deze aya. Hij zei, de allereerste, Dariyat Jadarwan, dit is de wind. Hij zei over El Hamilat Wekalan, dit zijn de wolken. El Hamilat Wekalan, dit zijn de wolken die de regen dragen. En over uh, El Jariyat Yusran. dit zijn de schepen op de zee, of, of de grote vissen op de zee, alles wat op de zee uh, vaart. En ten derde, dit zijn de engelen die komen op aarde en die de mensheid hun resk geven. Hij zei, en ten laatste, jij vroeg mij over de boom die uh, twaalf takken heeft en elke tak heeft dertig bladeren en elke blad heeft vijf vruchten, waaronder drie in de donker of in de duisternis en twee in, de, in, in, in het licht. Hij zei, de boom, de boom. Uh, is een jaar, yani de boom is een jaar. En die, in het jaar, de, dertig bla de, de, de twaalf takken zijn de twaalf maanden, de dertig bladeren zijn de dertig dagen van de maand, en de vijf de vruchten vijf zijn de vijf gebeden, waaronder drie in de desternis, de el, el, el, el Maghrib, el Isha, wel fajr. die worden gebied in, in de desternis, en twee zijn in de zon, al doghar en al asr En Abul Yazid, hij zei tegen hem, nadat ik jouw vraag heb geantwoord, nu heb ik een vraag voor jou. Ik heb één vraag voor jou. De priester zei, hij zei tegen hem, priester, wat is, het sleutel, wat is de sleutel van het paradijs? En de priester zweeg. Tot, tota, complete stilte of totale stilte. Waarop de mensen, de christenen, zeiden tegen hem, o vader, jij hebt hem 23 vragen gesteld. En hij antwoordde op elk van de vragen op de juiste manier. Hij vroeg jou één vraag, de sleutel van het, het paradijs. Antwoord. Met andere woorden, met Kom meneer, Kom on. antwoord. De priester keek na een heel lange stilte. Hij keek naar hen en hij zei tegen hen, als ik zou antwoorden, dan zouden jullie mij bestraffen. Zij zeiden tegen hem, antwoord en wij zullen niets doen. Antwoord, wij beloven jou volledige, uh, volledige bescherming. Hij zei wel: de sleutel van het paradijs is La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. akbar. Allah akbar. Allah akbar. Waarop dan, wat is er dan gebeurd? Dan zijn alle, alle, alle mensen van de kerk opgestaan. En ze hebben allemaal, heel de kerk met de priester inbegrepen, allemaal de shahada gedaan voor Abu Yazid. Al-Bastami. En zij zeiden, la ilaha illallah, Mohammed al Rasulullah. Zij werden moslims. De kerk, de kruisen werden afgebroken en de beelden werden, werden afgebroken. En die kerk is een, een moskee geworden bij idnillahi ta wa ta'ala. Ik was, ik had, this, ik had dit verhaal uh, gehoord. En ik wou die gewoon meedelen met jullie. Ik vond die eerlijk gezegd een prachtig verhaal. Ik zou nooit op die antwoorden zijn gekomen. En subhanallah, de Hikma die die man heeft. Lakin dit is een les voor ons, tijdens de da'wah. Kijk hoe, hik, hoe de hikma, uh, en dit is de hikma, ja ikwaan. Als wij spreken over de hikma, is dit de hikma. Als wij spreken over de da'wah, dit is de da'wah. Hier zijn de vragen en hier zijn de antwoorden. Elk van deze antwoorden heeft te maken met tawhid. Terai of het, zij komen terug naar tawhid. Dit is de juiste da'wah, ja Allah Wallahi, de juiste da'wah betekent niet vernederd zijn. Onszelf verlagen naar het niveau van de ons Onszelf verlagen en beginnen spreken over koeien en kalveren en mashallah. En de vissen en de bomen en de sterren. Ik weet Zoals. niet wat allemaal. En thee en koekjes. En mashallah. Kuffar laten binnenkomen in de moskee met hun schoenen. plastic op de grond liggen. Geef hun Marokkaanse koekjes. En zo zullen ze moslims worden. Hmm. Hmm. Hoeveel kerken kennen jullie die omgevormd zijn tot een moskee door thee en koekjes? Ja, subhanallah. Kijk de izzah hoe hij is binnengegaan. Want normaal gezien, als iemand yani die een ideologische redenering van de dag van vandaag is, jij gaat binnen naar een kerk, achteruit wandelend, ja, je vernedert hun. Je, ja. Dit is geen chikma, ja, Wallah, ja, dit is niet van de maslah van de dawa. Ja, Als je dit doet, dan ga je de poorten sluiten van de da'wah Aslan. Dan gaan zij niet naar jou luisteren. Hebben zij geluisterd naar Abu Yazid of niet? Had de da'wah haar vruchten of niet? Waarom? Waarom? Omdat hij is gegaan met het hart En omdat hij is gegaan met de intentie om Allah te aanbieden. Dus mogen Allah subhanahu wa ons onder diegenen maken die de dawah kunnen doen zoals Abu Yazid. Die een zuivere intentie hebben en dat zij de vruchten hebben, zoals de vruchten van Abu Yazid, en En inshallah. Dat is eigenlijk hetgene dat ik wou delen met jullie. En mogen Allah subhanahu wa ta'ala allemaal. Het du'aatil Allah subhanahu wa ta'ala maken en het du'aatil tawhid, de zuiverste vorm van, van islam. En zodat we ook op onze, op onze, in onze tijd deze wonderen kunnen realiseren. Ik herinner mij nog de woorden, om af te sluiten, de woorden van die christen. Uh, ik denk van CBS, niet CBN News, van CBS, die Amerikaanse christen, dat is gekomen voor een interview. Hij zei, we hebben mensen nodig die de waarheid zeggen. Wij zijn dat kotsbeu. Amerika heeft geen enkele persoon die openlijk de waarheid verkondigt. Wij zijn dat beu. Waarom liegen mensen over jullie geloof? Terwijl jullie, jullie hebben jullie geloof. Jullie hebben jullie Koran. Zeg de waarheid over jullie boek. Dat een keifer zegt dat hij ons wilt uitnodigen, formele uitnodiging in Amerika, om lezingen en conferenties te geven in Amerika. Een keifer. Hij zegt omdat jullie de waarheid vertellen. En ik ben blij dat ik een moslim ontmoet die de waarheid kan vertellen. En dat heeft niets met mij te maken voor duidelijkheid. Het is niet dat ik mezelf verheerlijk of zo ver van zelfs. Lakin, subhanallah, zelfs zijn kafir, zijn fitra, al is hij kafir, hij wordt niet graag bedot hij, hij wordt niet graag. Zelfs de grootste Allah, subhanallah al azim, hij zei over een man, hij, zei hij is een munafir. Ik heb debat met hem gedaan en hij liegt de hele tijd over jullie geloof. Wel, ik ben niet akkoord met u, maar tenminste een moslim die de waarheid durft zeggen. En die durft zeggen wat er in zijn boek staat. En dit is hoe wij moeten zijn. Geen munafiqeen, geen telbis, want dit is zelfs niet aanvaardbaar bij de koffaar. Dus mogen Allah subhanahu wa ons behoeden van die telbis en die rond de pot draaien. En mogen Allah subhanahu wa ons maken van diegenen die as sadda al haq doen. Die lateruchtig, open en bloot, zonder complexen, de dien van Allah subhanahu wa taal beleven en verkondigen. Wa akhiru d'awana en alhamdulillah rabbil alameen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. كيف وليت الضبع في الغاب هوانا كيف وليت بنا امسا كيف في الغاب هوانا كيف